Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een brand in een flat in Rotterdam zijn vanavond meerdere mensen gewond geraakt. Acht mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Zeker één bewoner is in paniek van de tweede verdieping van de flat naar beneden gesprongen. Het is niet bekend hoe die eraan toe is. De brand brak uit in de kelder van het gebouw in Rotterdam-Zuidwijk... en daardoor kwam het trappenhuis vol met rook te staan. Tien tot twintig bewoners werden geëvacueerd uit de flat met vier verdiepingen. Zij zijn tijdelijk opgevangen in een sporthal in de buurt. De Nederlanders die vanwege de uitbraak van het coronavirus... zijn geëvacueerd uit de Chinese stad Wuhan... zijn aangekomen in Brussel. Het toestel met 15 Nederlanders aan boord... landde op de militaire luchthaven van Melsbroek. Ze worden nu per bus naar vliegbasis Eindhoven gebracht... waar ze vanavond laat aankomen. Alle passagiers zullen onderzocht worden op ziekteverschijnselen... en moeten uit voorzorg twee weken in quarantaine... De evacuatievlucht vertrok afgelopen nacht met 250 mensen aan boord uit verschillende Europese landen. Bij een terroristische aanslag in Londen zijn vanmiddag twee mensen neergestoken. De politie gaat ervan uit dat er sprake is van islamitisch extremisme. De dader is door de politie doodgeschoten. Hij droeg een nepbom om zijn lichaam. Een van de slachtoffers is in levensgevaar, de ander ligt met niet-levensbedreigende verwondingen in het ziekenhuis.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 We'll be right Nice. Yeah. I just can't believe what she does to me. It's a real nice. I need a die. Yo, wat gaat een uur toch snel, zeg hé? Man. Inderdaad, ze zeggen wel eens... Uh, time flies when you're having fun. Dat deden we samen met Dorian. In 1990 met zijn 12-inch Thrill. Mijn god, man. Dan mag je een 12-inch uitbrengen en dan uh, zet je er zo'n uh, kort nummer op. Wel vier versies, maar iets meer dan vier minuten. Dat is niet veel voor een 12-inch. Dat hebben we wel eens langer gezien, inderdaad. Maar goed. Deze man deed een stuk beter... Hij heeft heel veel albums gemaakt, maar maakte ja, deze plaat als eerste. 1986 was het De Man Is Walter Beasley. En je hoort hem al op de achtergrond, die mooie hit Back In Love Again. you want I'm Damian Hall. Yo, what's up? We're JJ Fad. Hey, I'm Keith Sweat. I'm Kirk Whalong. What's up, y'all? I'm your girl Salt. What's going on? This is your girl Peppa. Hi, this is Sheila E. Hi, I'm Tony Braxton. And I'm Babyface. What's up? This is Howard Hewitt. Hi, this is Cheryl Lee Ralph. Hi, I'm Dave Smith. And from I'm Chris Aman. Thin. And we're from the real thing. We're still jamming at the downtown dance show with the old school tracks. Yeah. With Jimmy Jeff, the soul of Amsterdam. Funky fresh. Now that's the stuff leaders should be made of. Dance radio. Kant van de plaat Galaxy met dubbel X. Where's the beat? Ik wil bijna zeggen van... Uh, where are the vocals? Ik denk, heb ik naar nou weer kant B aangezet? Nee, niet. Tijd huh. niet gehoord deze plaat. Dus wellicht uh, dat ik me daarin uh, een hele andere perceptie voor oog had. Dat er inderdaad ook wat uitgebreide uh, werking zat in deze Galaxy. Mooie classic Electro. Huh? En van die classic Electro gaan we naar een andere classic... Evelyn Champagne King, Your Personal Touch uit 1985. Maar dan in een speciale edit van Frankie Rodriguez. ...van deze Avalanche Champagne King Your Personal Touch... uit 1985 in de Frankie Rodriguez Remix. En deze plaat die trok ik van de week uit de bak. Ik denk, hoe ging deze ook alweer? Hoe komt deze in de bak? Deze was, laat ik hem alweer eens een keertje gaan draaien. En ik neem je mee naar 1983. De groep die kwam een beetje vreemd binnen met de naam Bap En dit is dan inderdaad No Job 1984 waren wel de hoogtijdagen voor de B-boys. Heel veel elektroplaten, lekkere electro-funk. Hip-hop. Dat is hoogtepunt inderdaad de films Beat Street en Breaking in de bioscopen: Electric Boogie, Headspins, The Robot. Dat was allemaal uh, alledaags. En niet alleen in Amerika, maar ook in Duitsland met deze mannen van uh, Baobab. No J.O.B. Maakt veel mensen en uh, liefhebbers in Duitsland ook uh, heel, uh, heel blij met deze plaat. Pap! Inderdaad, het staat hier ook lekker hard. Dit zijn de lekkere platen. Jezus beloofde, zouden we inderdaad in februari weer gaan starten met uh, de mini-mixen. En uh, zo geschieden, denk ik. 2 februari, start van februari. Proberen we proberen elke week weer een lekkere mini-mix aan je voor te stellen. mini-mix in de oldschool trend zeg maar, van de Downtown Dance Show. Met wel lekkere funk, electro, hip-hop. Dus ga er maar weer voor zitten. Traditioneel zo rond de halvele altijd. tijd. Met een knipoog naar Ferry Maat Soul Show. Met de bond van doorstarters.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 Yeah. you! Uh. Ik hoop dat je het weer lekker vond. Beloofd is beloofd. En uh, we zullen er elke zondag weer eentje gaan, uh, gaan uitbrengen. Voor de liefhebbers liefhebbersavond in de gaten. Het dus een kijkje op het forum trouwens. Uh, ik zeg, uh, goedenavond uh, Joep. 4XX Alle onbekende jongens. Uh, gezellig dat je erbij bent, maar... Vraag eens wat leuks aan of... Uh... Zeg eens wat leuks. Ik zie dat toetsenborden blijven hangen en dergelijke. In ...School Funk van Erica en The Roads. Ze komen uit onder de naam The APX. Jorden van 12 inch Crushing on You... Of terug naar legendarische clubs als Flora Palace Amsterdam, Cartoons Utrecht, de Nightown Rotterdam en de marathon in Den Haag. Een magische sfeer en onvergetelijke import. Overdag je stapavond herbeleven met radiopiraten als Radio Disco Action. Satellite Empire, Future Line, Laser FM en Counterpoint. Die Vibe, die muziek. Dat gevoel vind je terug op Dance Radio. Elke zondagavond van 9 tot middernacht. Green Jam, at the Downtown Dance Show. Where the hottest import classics finally found their home. anybody know where the party is? Anybody, anybody. Every Sunday night here at the Downtown Dance Show at Dance Radio. <much> van de eerste OP van Goody. De gelijknamige OP Call Me Goody. Lekkere Funk uit 1982 op Total Experience Records. Bam! Nee, hey, dat gebeurt veel te vaak jongens. De speakers moeten wel wat zachter. Hoe lekker het ook is. Joep wou lekker lekkere plaat horen. Helemaal into the electro. Vroeg er eentje aan van Double D. Respect man, want dat is inderdaad een plaat die je zeker niet veel hoort. Ook niet kennen. Daarom vind ik het des te leuker dat hij wordt aangevraagd en dat we hem inderdaad weer een keertje airplay geven. Double D. The Autobotic Body Rock. Yeah. Vanaf vanaf School. Daryl Pierce en Dwayne Simon. Daryl en Dwayne, vandaar Double D. Met deze plaat, Out Body, Body, Rock, aangevraagd door Joep. Oldschool lijkt er uh, 86 inderdaad. En we spreken voor het bekkie, hier uh, bij de Downtown Dance Show. Is het inderdaad zo? Het is inderdaad zo. Bijna 11 uur, de tijd uh, vliegt... Uh, When you're having fun. Maar we gaan nog even lekker door, want we hebben nog één plaat te draaien. Inderdaad, eh, voor uh, 11 uur. Making you dance. I love how it makes me feel. Wherever you are. It's like my heart is trying to hug my brain. Anywhere in the world, we are Dance Radio. Ook weer zo'n lekkere enigsvlieg, deze plaat. Speciaal voor uh, James Henry. zat op de, op de site te kijken en uh, die had gisteren inderdaad van 7 tot 9 ook een heerlijk programma. The Fucky Show. Slip op de vinger of... The of uh... Geen idee, jongen. Deze plaats is voor jou. To Get Funky Crew met Shake damn Titties. look here, man. Y'all fellas by the wrong thing at the Y'all get your mind off your cause they mine. I'm right here. And I'm on the mic, y'all. Doing what like, y'all. The is rolling, the